Goedemiddag, ik ben Biem Buis. en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee Syrische broers moeten jarenlang de gevangenis in. Volgens de rechter hadden ze in Syrië een leidinggevende rol bij een terreurorganisatie. De hoogste straf, 15 jaar en 9 maanden, is voor Aziz A. Hij bereidde ook aanslagen voor, blijkt allemaal uit afgeluisterde gesprekken, zegt de rechter. In het geval van Aziz komen daarbij naar voren de moord op Syrische militairen van een grenspost... waarvan een videoopname is en de overval op een bus met alawiten waarbij vermoedelijk ook mensen zijn gedood. Aziz A kreeg een verblijfsvergunning in Nederland... maar hij werd door andere Syriërs herkend als jihadist toen hij in een debatcentrum in Amsterdam was. Als je zaterdag korte kroeg in gaat voor een toiletbezoek, dan moet je alsnog een QR-code laten zien. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge is het een kleine moeite. Ja, tenzij je uh, op het plein uh, de, een dixie naast de, de terrastafel zet. Maar anders is het inderdaad de consequentie dat je als je naar binnen gaat dat je hem alsnog moet laten zien. Dat hoort er nu eenmaal bij. Aankomende zaterdag vervalt de anderhalve meter maatregel en kunnen evenementen weer doorgaan, maar bijna overal moet je je corona-check laten zien. Ook op de skipistes in Oostenrijk gaan er nieuwe coronamaatregelen gelden. Wintersporters moeten een vaccinatieherstel of testbewijs laten zien om de skilift te gebruiken. In de liften geldt er ook een mondkapjesplicht. Als het aantal patiënten op de IC's toeneemt, dan komen er meer maatregelen. En Een bijzondere bruiloft in Tiel vandaag. Daar gaven Maria en Gerda elkaar het ja-woord in het geel. De verloving was twee jaar geleden tijdens een protest van de gele hesjes. En dus is ook het trouwen in stijl... Ja, We strijden al zo lang... En, uh... Ja, mijn vrouwtje is ook al meegegaan. En ik ben ook echt een, ja, je hebt een verloving gehad in het, het geel. En dan trouw je ook in het geel, hè. Dus.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 I'm Het is juist om half drie, een graadje op 21 momenteel in Zandvoort. Dus een lekker nazomerdagje op deze zaterdag. Geniet ervan als je hier in Zandvoort uh, bent. Nou, de radio uiteraard op uh, CFM. O31 jaar de lokale radio met juist Pieter Tos. En Cuddle en Don't Look Back. En als je je balletje kwijt bent, dan moet je even tussen de kerstbomen zoeken. daar op het uh, KLM Open, uh, Albert Jan. Ik zag net de beelden, er was er eentje zijn bal kwijt en uh, die lag ergens... Uh, ja, ze hebben daar gewoon kerstboompjes uh, tussen uh, of uh, bij uh, de golfbaan uh, staan. Ja, dus maar ze moesten even rapen. Het heet dus geen KLM Open meer, hè? zoals wij dat hier gewend zijn. Maar het is nu gewoon het Dutch Open. Uh, momenteel, uh, de leider is een Zweed, Dit is Broberg met min 18... En dan gaan we even kijken naar de beste Nederlander. Want er zijn nog zeven Nederlanders in, in content, om het zo maar eens te zeggen, vandaag en morgen. En de eerste Nederlander vinden we op dit moment al terug op de vierde plek, gedeelde vierde plek. En dat is Dorian van Driel. Die staat op min 11. Dus wat dat betreft, in ieder geval, dan kijk ik even of ik de volgende kan vinden. Wanneer kom ik weer een Nederlander tegen? Dat is S. Maurits. Die staat gedeeld 26ste op min 7. Dus ja, 7 Nederlanders nog uh, uh, uh, uh, ja, van de partij uh, tijdens het uh, Dutch Open. Als er uh, meldingen zijn die vernoemenswaardig zijn... dan zullen we dat zeker uh, niet nalaten u daarvan op de hoogte te stellen. Goed, tweede uur Zandvoort op zaterdag met prachtig weer. Ik zou zeggen, als je nog wil barbecueën, doe het dan dit weekend. Want uh, ja, volgend voor, voor weekend sta ik er niet voor in. Maar ik zou zeggen, uh, want uh, voordat de barbecues weer opgeruimd kunnen worden... dan zou ik dit weekend uh, gaan barbecuen. Goed, uh, wat gaan we doen? We gaan even uh, ja, kijken naar... Uh, ondanks het feit dat het NS-station natuurlijk geweldig gefunctioneerd heeft... tijdens die drukke dagen uh, onlangs in uh, Zandvoort... is er ook uh, overlast te bespeuren. En uh, dan heb ik het niet over geluidsoverlast... maar gewoon over ander overlast. Maar daarover straks meer... Half vier hebben we natuurlijk gewoon standaard de evenementenagenda. Het was weer een puzzel om het een beetje bij elkaar te zoeken. Maar het is weer gelukt. Uh, half vier de evenementenagenda. Uh, en ik zou zeggen... Uh, en verder nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Ik uh, nog even voor de liefhebbers van het gedicht van de dag. Ik echt een aanrader om kwart voor vijf... Het prachtige, onder de prachtige titel Einde van een tijdperk. En uh, liefhebbers ervan, ik zou jullie aanraden om uh, dan te gaan luisteren... zeker om te gaan kijken... Uh, verder, de uh, nou ja, Report hebben we natuurlijk ook nog een derde uur. Ik zou zeggen, genoeg, genoeg uh, uh, uh, items voor in ieder geval het komende uur en ook het uur daarna nog. Ik zou, zeggen, ik zou zeggen, blijf luisteren, blijf kijken naar uw enige echte lokale zender. Live vanaf de Tolweg 10A ZFM. Dankjewel Albert Jan en dat gaan we zeker doen. Tot aan uh, 5 uur vanmiddag, Zandvoort op zaterdag. Kijken doe je via www.zfm-live.nl livenl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina, En dan zie je ook dat de zon lekker de studio binnen schijnt. En daar genieten wij van met de Breakfast Club nu in Right On Track. gonna make a move and you over. En nou heeft collega Albert-Jan het al een paar keer over het gedicht van vandaag uh, gehad. Straks om kwart voor vijf uh, ga je horen Einde van een tijdperk. Maar hij verklapt mij niet uh, wat het uh, nou precies inhoudt en wat voor uh, gedicht het uh, gaat worden. Dus ook ik uh, laat me verrassen door uh, albert jans dadelijk om uh, kwart voor vijf tijdens het uh, gedicht van de dag Einde van een tijdperk. Je gaat het meemaken. Blijf daarvoor luisteren naar ik, de Saltfoor-scenario. Ik, ik kreeg, kreeg, kreeg al een mooie reactie van een uh, kijker, in dit geval. Hij zegt: Als je maar niet weer gaat huilen. Oh, nou, het kan ook oh, bij deze hoor trouwens. Er wordt meegeleefd hoor. Heel wordt goed meegeleefd, heel goed. Wel mijn woordje klaar. Het is net of na. Nou. Alles is veranderd. Sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. Met een rood hoofd in de hoek en weer voor het bord. Of ik alleen maar ouder magiecentje wijzen word Ver ver verliefd over mijn ver ver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 Is the key? Deze nederpopplaat uit de jaren 80 van uh, Circus Custers. En verliefd tot over mijn oren. Ja, wat gaat het gedicht straks brengen? We gaan er gewoon een cliffhanger van maken. Ja, Einde van het tijdperk met uh, Albert Jan Vos. Kwart voor vijf, live. Goed. Uh, We gaan er toch niet mee stoppen hè? met uh, dit programma of zo? Ja, ik. Uh, is dat is wel een mooie cliff, hè? Ja, ja, dat wel. Nou ja, wat, uh, wat wil je zeggen? Nou, steeds vaker klagen bewoners rondom het NS-station over het geluid en het licht dat van het perron vandaan komt. De bewonerscommissie van de flat in de wim Gertenbachstraat heeft dat al diverse keren aangekaart bij de NS. Maar daar worden ze doorgestuurd naar ProRail Pro en die sturen ze weer terug naar de NS. Ook andere buren van het station aan beide kanten van de spoorrails zijn de geluidsoverlast meer dan zat. De sociale media staan vol met klachten. De klachten zijn ontstaan na een grondige renovatie van het perrongedeelte... en daar is onder andere het net verwijderd dat tegen het plafond van de overkapping hing... om duivenoverlast tegen te gaan. Vrijwel direct namen duiven de balkonconstructie van het dak weer in bezit... met als gevolg dikke plakken duivenpoep op de grond. En we dachten van de meeuwen. Maar waar de omwonenden meer last van hebben, zijn de licht- en geluidsoverlasten. De lampen zijn vernieuwd en geven meer, uh, veel meer lichtopbrengst... Ook in de directe omgeving en er zijn meer incheckpaaltjes bijgekomen. En deze paaltjes maken ook haast oorverdovend piepgeluid dat ver in de omgeving duidelijk te horen is. En dat is er nog de omroeper. Om zes uur s morgens begint de, oproep, uh, de om, de, begint de omroep. Deze omroepinstallatie vertelt iedere half uur opnieuw dat er een trein vertrekt van spoor 1 of 2. Het heeft wel wat hoor. Voor ja, dat is die mevrouw die altijd zo uh, vroeg uh, wakker is uh, bij het NS. Heel belangrijk natuurlijk met zo'n groot ns dat dat als dat van Zandvoort al dus robloos cynisch. Hij is lid van de bewonerscommissie Wim Gertenbachstraat en verklaart dat hij er uh, iedere dag gewoon wakker van wordt. Daarnaast is het geluid van de paaltjes van de OV-kaartjes waar iedereen in en uit moet checken zo schel dat er je uh, gek van kan worden. Vooral in de zomer als onze ramen en deuren openstaan. Met name van de paaltjes die onder de overkapping geplaatst zijn. Door de bouw van het perron met overkapping wordt het geluid versterkt. En krijgen wij als dit allemaal voor de kiezen. Het wordt nergens gedempt, al dus loos. Hij heeft ook klachten over de verlichting van het station. Die staat op het grootste deel van de dag volop aan. En schijnt in de woonkamers van de appartementengebouw. En er zijn zelfs bewoners die een woonkamer om hebben gegooid om niet in het felle licht te hoeven kijken. Diezelfde geluiden komen van de andere bewoners. Ze kunnen nergens een verantwoordelijke vinden. De manager van het station is nergens te bekennen. En ProRail verstopt zich achter het feit dat ze weinig kunnen met het station Zandvoort aan zee... omdat het een rijksmonument is. De NS is niet te bereiken, dus het geluid en het licht... zullen vooralsnog voor overlast blijven zorgen. Toch hopen we dat onze klachten eens serieus genomen gaan worden... want het woongenot is er niet beter op geworden, zo... Uh, ik, zou, ik, uh, ik sluit af met de historische woorden. Wordt vervolgd. Word vervolg. nou ja, je ja. zou er maar wonen hoor. Dat, bedoelt, dat lijkt me best wel uh, heel erg vervelend. Ja, het is, uh, allebei is het wat. Uh, je woont er dus uh, bij een station. Ja. Weet je dat er wat uh, kan uh, gaan gebeuren natuurlijk. Maar aan de andere kant is het ook uh, soms met hele makkelijke dingen. Is bepaalde overlast uh, weer uh, op te lossen. Ja. En dan moet je gewoon op een normale manier over kunnen praten. Maar als er dan niemand bereikbaar is... Nee. dat schiet gewoon helemaal niet op. Nee, dat, dat, is, dat is het geluid van deze tijd. Maar uh, Pluspunt heeft één keer in maand, de maand... in de eerste week hebben ze een dag... Daar je kan melden voor geluidsoverlast. Wellicht dat dat ook nog een optie is om daar uh, je, je grieven neer te leggen. Ja, dat stond ook in dat uh, verhaal wat jij uh, net, uh, net zei. Stond ook nog dat er uh, op de social media flink geklaagd wordt. Ja. Ik maak niet anders mee op de social media <lacht> dat er geklaagd wordt. Maar, ja, mooie reacties uh, tegenwoordig. Er uh, is een aantal uh, personen die zegt uh, gewoon uh, van... Uh, ja, als je, als je wat te klagen hebt... doe dat dan niet hier hè, in deze groep uh, bijvoorbeeld. Maar doe dat op de Klaagmuur. En die hebben gewoon een, uh, een Facebookpagina de Klaagmuur uh, aangemaakt. En dan kan je dus uh, lekker lopen zeuren over allerlei dingen. Ja, zo is het nou eenmaal. Hier is Sjaus. Nou, is een echte strandplaat. Hè? Een beetje zonnetje erbij, een kokteeltje voor je snuffert. En dan uh, genieten van uh, deze zingel van Schaus. en Love Tonight. En dan op naar een hele mooie, romantische nacht, uh, zou ik uh, zo zeggen. De zaterdagavond, uh, ja, hij komt er weer aan, normaal gesproken, tot 5 uur. Maar tegenwoordig mogen we nog maar door tot 12 uh, uur. Nou, dat hebben we uiteraard ook gehoord in het verhaal van uh, de Chin Chin. Uh, de discotheek hier in Stanford die om 12 uur de deur... Gesloten moet hebben. En hier is Alison Moye. Dat was eh, inderdaad de gouden single All Cried Out. De zaterdagmiddag, nou, er wordt uh, flink gegolfd. En uh, ja, ik zei uh, zojuist de KLM Open. Of het KLM Open, maar uh, tegenwoordig dus uh, de Dutch Open. Zijn ze de sponsor kwijtgeraakt? Of hoe zit dat, Obertjan? Uh, uh, nou, voor zover ik weet uh, uh, doet KLM natuurlijk altijd wel, wel mee. Maar het staat niet meer in, uh, als hoofdsponsor op, uh, op alle, alle uh, uh, uh, uh, mededelingen en borden. Wel ING, KLM... Ja, hier zie je, ik in één keer een bord. KLM doet wel mee, Air France doet niet mee. <lacht> maar goed, in ieder geval... natuurlijk doen ze ook met sponsoring nog mee. Maar goed, niet meer op de Dutch. Hè. Dat was een golfbaan die echt, echt bedoeld was om het te openen. CQ de Ryder Cup, want die wordt dit jaar ook weer gespeeld. De wedstrijd tussen uh, Europa en Amerika. Daarvoor ook uh, nou, hebben, hoef ik dat allemaal niet meer uit te leggen. Want dat zit er aan te komen. En dat wordt gewoon weer uh, drie dagen uh, voor de buis uh, kijken. Europa maar, tegen Amerika. Uh, wat, zei, wat zei ik dan? Toch? Ja, klopt. Ja, Toch. nee. nee tof. Tof. Voor, uh, Europa, voor de mensen die het niet weten. Het zit, dus, uh, zit er aan te komen. Ja. En dat is natuurlijk wel een geweldig tweejarig evenement. Wat iedere ge, uh, rechtgeaarde golfliever zeker niet wil missen. Goed, euh, nou ik heb euh, wat, nog wat euh, voor mensen die te gast zijn in Zandvoort en op zoek zijn naar een, uh, wellicht uh, iets wat ze leuk zouden kunnen gaan doen. Dan is er natuurlijk altijd de, de, in ieder geval het uh, Zandvoort Museum. Want uh, ja, daar is uh, ook uh, veel aandacht voor de Grand Prix, dan wel de historische Grand Prix. Want dit was natuurlijk een bijzonder jaar, want dit was voor het eerst sinds 1985 was er weer een heuse Grand Prix in ons dorp. Zeg je Grand Prix, dan kun je natuurlijk niet omheen om Jan Lammers heen. Het, wordt een, het is een tentoonstelling van de eerste slipdemonstraties als klein jongetje... tot razendsnelle bolides waarmee Jan zijn eigen team... het wereldkampioenschap in de sportscars won. Dat alles brengen, brengen ze in het Zandvoortsmuseum eh, tot leven... met onder andere foto's, filmbeelden, bijzondere modelauto's... en zeldzame memorabilia. En ook een mooie tijdelijke tentoonstelling in het voormalige eh, gemeentehuis is er natuurlijk een unieke mix van een verzameling geluidsdragers, autosport, circuit Zandvoort en uh, de historie van het raadhuis natuurlijk zelf. Dat allemaal in de onderbouw van het Zandvoorts, uh, Zand, uh, Zandvoorts stadhuis voormalig. De organisatie ligt dus ook wederom in handen van het Zandvoorts museum. En deze pub-up uh, tentoonstelling is iedere vrijdag tot en met zondag van 10 tot 4 uur te bezoeken. En ook in het Zandvoorts Museum beheert natuurlijk de collectie van de gemeente Zandvoort. Door tentoonstellingen over nieuwe en oude kunsten laat zij u graag het erfgoed van Zandvoort zien. In de Grijze Zaal wordt de kerncollectie van het Zandvoortsmuseum getoond. Hier hangen onder andere verschillende schilderijen van oud Zandvoorts tafrelen. Zoals de bomschuiten aan het strand, visloopsters en mooi overzichtsschilderijen van het oude dorp. Naast de Grijze Zaal hebben ze in het Zandvoortsmuseum ook twee stijlkamers. Een kamer met bedstee en daarnaast een water- en vuurwinkel zoals het vroeger bestond. In de twee grote zalen worden wisselend de tentoonstelling gepresenteerd... van moderne en hedendaagse kunst, altijd in relatie tot Zandvoort. De wonderkamer vertelt de verhalen over meer dan 70 objecten. En daarnaast hebben ze natuurlijk ook het verhaal van Simon Paap. En het museum is dan niet alleen voor grote mensen... maar het museum heeft ook een nieuwe plek gecreëerd voor jonge kinderen. Kinderen van 2 tot met 5 jaar. Een plek waar je kunt ontdekken, spelen en leren. Een laagdrempelige presentatie waar ouders met hun kinderen heen gaan om te spelen... en waar schoolklassen ontdekken en leren over het Zandvoort van vroeger. Zandvoort is er te zien in al zijn facetten, de zee en het strand, en die we allemaal kennen. Maar ook de historie, oude beroepen als visser en dorpsomroeper. Oude voorwerpen die in het dagelijks leven gebruikt werden in en rondom huis. En niet te vergeten oude gebouwen zoals de watertoren, het prachtige stadhuis... en andere karakteristieke oude huizen. Ik ga voor meer uh, even, uh, informatie over deze kinder, speciaal voor kinderen van 2 tot met 5 jaar ingerichte plek www.keesdemuis.nl www.keesdemuis.nl En we kijken even vooruit naar uh, in, want namelijk in Zandvoort Noord wordt dit jaar weer een burendag gevierd. Op zaterdag 25 september op het Vemingsplein wordt om 11 uur gestart met twee activiteiten. Er is koffie en thee en er worden wafels gebakken. Kom gezellig langs. Kinderen zijn welkom om mee te doen. Heeft u geen flyer met kaartje in de bus ontvangen. Er zijn op die dag nog kaartjes voor burendiensten die ter plekke kunnen worden ingevuld. Dat nog op zaterdag 25 september op het Vlemingsplein. Burendag van Zandvoort Noord. Dankjewel Albert-Jan. Tot zover de evenementen. Dat is want de zon schijnt. Dus pak je radio, dan ren naar het strand en zet hem op 107. Schaatje doe mee twee bieren in een handdoek. Ja, die is de op we gaan. ZFM, 107, 24 uur per dag. hete het iets. En dat is leuk, hè? want ZFM is al 30 jaar de lokale radio oh, van Zandvoort...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 Strip that down for me. strip down Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. dat yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. was een mooie single van Lion Pain. You're the strip that down. Het <tied> is zomer althans, daar lijkt het wel op. Albert nog een paar dagen en je hebt helemaal gelijk. Hè. De barbecue even snel uit de kast halen. En nog even genieten van een lekker stukje vlees en de zon op je bol. See the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 Days of summer, the jasmine in bloom. July is dressed up and playing her tune, and I come home from the heart. That reach out to hold me In the evening when the day is through Steals en Crofts, een heerlijke Gauwauw en de uh, Summer Breeze. Ja, van de week zag ik op uh, televisie trouwens uh, meerdere dagen aandacht voor het uh, woningtekort uh, in uh, Nederland. En hoe we dat uh, kunnen oplossen? Nou, niet alleen door bouwen, bouwen, bouwen, maar uiteraard ook door uh, woningen verdelen en uh, zorgen dat de beleggers uh, wat harder uh, aangepakt worden. Waardoor het ook mogelijk is voor mensen om gewoon een huis te kopen... als je er ook echt gewoon in wil wonen. Dat heb ik even gezegd bij deze. En dan heb jij een stukje over dat na 70 jaar camping Zandervoerde gaat verdwijnen. Ja, ook weer een stukje nostalgie wat, wat zal moeten gaan wijken of nog niet. Maar in ieder geval onder het kopje het grote geld wint. De kervenbewoners kunnen zich niet vinden in het vertrekbesluit. Het bestuur van Zandervoerde is strijdbaar. Het is niet te bevatten. Er wordt met ons totaal geen rekening gehouden. Voor het seizoensopening in april dit jaar... werd een deel van de bewoners medegedeeld dat ze per direct moesten vertrekken. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Recent waren er door woordvoerder de heer Keisler... nog beloftes gedaan dat de camping zou blijven bestaan. Door deze beloftes zijn caravanbewoners gaan investeren in nieuwe caravans. Velen hebben hun spaargeld in ingestoken of hebben hiervoor een lening afgesloten... Dat geld raken ze nu kwijt. Vijf generaties campingbewoners genieten en genoten van de natuur. Het strand en het dorp en hun producten kopen ze bij de Zandvoortse middenstand. Naar de trieste mededeling van Keisler zijn we ten einde raad en moeten we zonder meer vertrekken. Niemand helpt ons, maar we blijven vechten voor onze camping, aldus een woordvoerder. Inmiddels heeft het bestuur geld ingezameld voor juridische bijstand... En ook de geschillencommissie van de RECON, branchevereniging voor de recreatieondernemers, is ingeschakeld. Boven het campingpark Sandevoerde hangt nu het zwaard van Damocles. Na het gedwongen vertrek van de kervenbewoners van Camping de Branding op de boulevard die in 2018 moesten uh, wijken voor vakantiepark Kiros... zullen nu ook de gebruikers van deze laatste en oudste familiecamping van Zandvoort... midden in een unieke Natura 2000 gebied plaats moeten maken... voor, luxe recreatie, voor een luxe recreatiepark. Voor gewone verblijfstoeristen die al jaren uh, van het eenvoudige campingleven in Zandvoort genieten... schijnt kennelijk geen ruimte meer te zijn. En wat zeggen we dan altijd, erop? Word vervolgd. Maar, goed. Ik vind het wel een heel uh, triest uh, verhaal, Albert uh, Jan. Maar, maar het werkt uh, tegenwoordig zo. Als je een stukje terrein hebt en uh, ja. Ja, uh, samen zeg maar, een uh, camping uh, beheert... uiteindelijk uh, ja, draait het toch allemaal weer uh, All About The Money. Daar hebben ze een keer een plaat uh, overgemaakt, Maar uh, dat klopt ook. Het draait allemaal uh, om het geld... Want ze gaan daar gewoon uh, natuurlijk bungalows uh, op zetten. Dat uh, mensen die, uh, die een beetje geld hebben, die kunnen dan voor een belegging zo'n bungalow kopen. En dan uh, ja. kunnen ze dat uh, gaan verhuren voor een uh, hele hoop geld. Uh, voor een uh, midweekje en een weekje en dergelijke. En dan krijg je een soort uh, mini-centerparkje, om het ja. uh, zo maar even te zeggen. Nou, we wachten het af en laten we hopen dat het uh, toch nog uh, enigszins goed gaat aflopen voor uh, de, bewoners, de huidige bewoners van uh, camping Zandervoerder. van de jazz en de plastic population en the only way is up. Zo is het maar net. Nou, nieuw programma over uh, Frans de chansons. Uh, Albert-Jan, een uh, mooie, mooie tv-programma wat er weer uh, bij is gekomen. Was dat eenmalig of is dat een uh, serie nee, nee, die, ze, uh, nee, die ze doen? Nee, een serie. Ik was erg onder de indruk, moet ik zeggen. Het was, uh, Matthijs van Nieuwkerk was uitgenodigd door, ja, door die uh, zanger die uh, de slimste mensen was uh, vorig jaar. Eh, want die was daar een beetje opgegroeid, om het zo maar eens te zeggen. En die hadden destijds bij een Matthijs gaat door uitzending. afgesproken om met z'n twee naar Parijs te gaan. En eh, op zoek zouden gaan naar de herkomst van het Franse chanson. En met name het chanson over Parijs en eh, waar het allemaal begon. Uiteraard komt hier Ede Piaf, Jacques Brel. En eh, nog vele anderen eh, kwamen eh, passerende revue. En uh, ja, het is een mu muzikale reis naar, uh, op zoek naar het, de oorsprong van het chanson. En uh, ja, daar kwamen natuurlijk uh, diverse bekende en minder bekende Franse chansonniers kwamen uh, daarin voor. Prachtige, prachtige serie, leuke serie, ontspannen en ja, ook wel af en toe best wel gevoelig. Want ze zijn natuurlijk het graf gegaan van, uh, van Edith Piaf. En het hele verhaal van Edith Piaf is natuurlijk heel erg triest en sneu, maar ze had een prachtige stem. En heeft daar natuurlijk wel uh, furoren mee gemaakt. En uh, natuurlijk altijd trouw gebleven aan het Franse chanson. Nee, volgende week, vrijdag uh, deel 2. Uh, was dat uh, dat moment trouwens dat uh, nee. Matthijs van Nieuwkerk huilde? Uh, nee, nee, nee, dat was ergens andersom. Zo... Ja, daar gaan ze nog heen. En dat is het graf van uh, Charles als En zoals je weet is hij daar een uh, groot fan van. Toen werd het om allemaal even te veel. Maar die, dat uh, zat nog niet in deze uitzending. Maar wat er wel in zat was zas. Dat is een dat is een, een, een, een, een Franse groep die ook uh, ouders brengt aan Parijs. Dus we laten zeggen een moderne chanson. En uh, als het goed is heb je daar een van klaarstaan. Ja, Parijs is uh, vandaag Parijs of zo, als ik het een beetje nou, vertaal. Het gaat in. in ieder geval over Parijs.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 Profonde, son éclat ne peut-être pas somber. Ah, il sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Ah, il sera toujours pareil. <messant> te ga to pa Que ma foi depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobre, il y a moins de fleurs et moins dégretes Que les couleurs soient plus discrètes Bien qu'au gala on élimine Les chinchillas et les germinines Que les bijoux pleins de déçence Voyez surtout par leur absence Que la beauté soit mon voyant Moi j'ai effronté moins flot flottante Arrive sur ton jour Dat was hem op een aan onze verrassingsplaat van deze zaterdagmiddag. Het... Zas en Paris. Vond je het wat of niet? Ja, een beetje gypsy-achtig. Maar goed. Nee. Maar goed. Oh, nee, oké. Okay. Daar ben je geen liefhebber van. Ik hoor het al. <laughs> nee, ik, hoor het nee, al. ik hoor het al. Ik, hoor het ik, ik, al. ik ga het meteen goed maken hoor. Met uh, de volgende plaat. Ik denk uh, dat jij krijgt. <laughs> dat jij horen. Dus uh, ik was er al een beetje op uh, voorbereid. Dus vandaag gaan we een mooi verhaal vertellen op de radio. Een belle histoire. C'est un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 Dit heb le le jour de chance Hier op rietal Chaka Leufje chemin. En daar is het ook bij gebleven En iets anders verwachten we ook niet. Naast sas uh, hoorde je de zinger van uh, liefste en Paul de Leeuw. En uh, een mooi verhaal, Un belle histoire. Is het weer goed zo, uh, Albert-Jan? Ja, ik ben weer helemaal... Dan heb ik hem weer uh, rechtgezet uh, bij ik deze... <laughs> Jij ja, kent me wel door en door. Ja, hè? eng is dat, hè, af ja, en toe? Best, best wel eng. Ja, nou, we krijgen ook een uh, verzoekplaat binnen. Zullen we die nog even voor uh, vieren proberen te ja, draaien? die gaan we draaien. En uh, ja, het is een verzoekplaat. En uh, hij komt uit Uimuiden. En uh, ja, ik zou zeggen, zet het volume maar wat hoger en geniet van Paolo Conti. Max. Ja. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilita Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.